Een week na de arrestatie van de Russische oppositieleider Navalny zijn in Moskou opnieuw mensen opgepakt die demonstreerden tegen corruptie bij de overheid. Rond de 100 mensen probeerden in een optocht naar het Kremlin te lopen. Ongeveer 30 mensen zijn gearresteerd. Vorige week gingen in het hele land tienduizenden mensen de straat op. Toen zijn er naar schatting alleen al in Moskou zo'n duizend demonstranten opgepakt. Ongeveer een kwart miljoen mensen hebben vandaag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis met de trein te reizen op vertoon van het Boekenweekgeschenk. Dat zijn er net zoveel als vorig jaar volgens de NS. Reizigers konden met het boek Makkelijk Leven van Herman Koch de trein in. De Ronde van Vlaanderen is gewonnen door de Belg Philippe Gilbert. Zijn landgenoot Avermaat werd tweede. De Nederlandse renners Niki Terpstra en Dylan van Baarle eindigden op de derde en vierde plaats. En voetbal dan? De klassieker ajax Feyenoord eindigde in 2-1 overwinning voor Ajax. Die club staat nu nog drie punten achter op de Rotterdammers in de strijd om de landstitel. Vitesse heeft de derby tegen NEC gewonnen. In eigen huis werd het 2-1 voor de ploeg uit Arnhem. Ado Den Haag won thuis van Roda JC met 4-1. En FC Twente heeft thuis met 2-1 verloren van Go Ahead Eagles. Go Ahead heeft daarmee de laatste plaats in de eredivisie overgedaan aan Roda JC. En dan het weer. De bewolking neemt in de loop van de avond toe. Lokaal kans op motregen. Morgen start de dag grijs. Maar in de loop van de dag breekt de zon door. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Janssen. Ja, en uh, welkom bij uh, ZFM Klassiek. En vanavond een uniek feit, want we zijn live. Je weet, normaal gesproken doen we dit programma ingeblikt, zoals het dan netjes heet. Maar vanavond zijn we live. En uh, ja, dat komt omdat ik uh, thuis een kleine technische storing had. Waardoor het allemaal niet op tijd lukte. Maar het is zo leuk eigenlijk, misschien gaan we dit wel vaker doen. Um, CFM Klassiek, vanavond met een gevarieerd programma. En ik kan u vast beloven dat wij straks in het tweede uur... Uh, helemaal gaan luisteren naar uh, het carnaval der dieren van Saint-Saëns. Um, met uh, leuke gedichtjes tussendoor uh, die um, voorgelezen worden door Angela. Nu gaan wij um, beginnen met de symfonie nummer 8 in G-majeur uh, van Antonin Dvořák, Tsjechische componist. Het nummer van uh, het werk is B163. Hieruit gaan wij uh, draaien het Allegretto moto, Vivace. En het wordt gepresenteerd... Uh, het, uh, het wordt uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest... onder leiding van Carla, uh, Carlo Maria Giulini. Luistert u naar Dvorak. Tchaikovsky. Dat is de volgende meneer die wij uh, hebben. De symfonie nummer 2 in C mineur. Uh, opus 17, uh, TH25 heet hij ook nog. En hij heeft ook nog een bijnaam en dat is Little Russia, oftewel Klein Rusland. En deze symfonie, die uitgevoerd wordt door het Philharmonisch Orkestra onder leiding van Claudio Abbado, uh, gaan wij draaien het scherzo. Hier is hij, Peter Illich Tchaikovsky, symfonie nummer 2. Tchaikovsky. En dat was hem. Symfonie nummer 2. We gaan door naar iets heel anders. En de opname die wij hiervan gevonden hebben... ja, het is een deel uit een compleet stuk. En het vervelend is dat hij eindigt nogal abrupt. Een beetje raar eigenlijk. Maar goed, dat is nou helemaal zo. Als je de muziek van internet haalt... dan kun je dat verwachten. We gaan draaien. Nummer, een stuk dat heet Loiseau de Feu. Tableau 1. Oftewel het eerste deel. Van Igor Strawinski. En het wordt uh, uitgevoerd door het Sydney Symphony Orchest onder leiding van David Robertson en ik vermeld nog even, want ik kreeg ik al voor op mijn duvel net, dat uh, hetgeen wat u nu nog hoort, uh, nog uh, allemaal die lijst is samengesteld door Angela. Ja, die heeft dat allemaal gedaan. Dus klachten kunt u ook bij haar. <laughs> u kunt u ook bij terecht. Goed, Loiseau de Veu. Strawinski. En tot zover het uh, vuurvogeltje van uh, Igor Stravinsky. <tacht> en uh, we gaan uh, tussen verder met een vioolsonate. En uh, wel nummer 1 in F mineur. En die uh, is geschreven door meneer Prokofjev En het is opus 80 en we gaan daaruit deel de, de draaien deel 2. Allegro uh, Brusco. De viool wordt bespeeld door Lisa Oshima... En de piano die wordt bespeeld door uh, Stefan Stroysnig, moet ik zeggen, ja, Dat zei ik van de week ook al fout, Struisnig, zo heet die man. Veel muziek dus met begeleiding van piano, prachtige muziek, daar komt hij. Dat was uh, Prokofiev en we gaan snel door. De volgende is wederom een deel uit een symfonie en wel uit nummer 4 in Amur En die is geschreven door Jean Sibelius. Opus 63 en daaruit draaien wij deel 4. En dat heet Allegro. Het wordt uh, uitgevoerd door het London Symphony Orchestra... onder leiding van een hele beroemde dirigent in Engeland, Sir Colin Davis. ORCHESTRA PLAYS <laughs> Uh, Sibelius uh, We gaan door met een pianostuk En dat is van Frans Schubert uh, Jawel, en het is een Adagio in E majeur Het uh, Nummer ervan is D612 En uh, De piano wordt in dit geval Bespeeld door Gilbert Schuchter Schubert de piano van meneer Schuster. En we gaan verder met Johannes Brahms En ja, we hebben een zeer gevarieerd programma... ...en straks in de tweede uur gaan we uh, u ook laten genieten... ...van het carnaval der dieren van Saint-Saëns. Maar nu eerst Johannes Brahms En van hem uit de symfonie nummer 3 in F-majeur, opus 90... ...draaien we deel 4, het uh, Allegro. Het wordt uh, uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker... Onder leiding van Gunther Herbie. het eerste uur er alweer op. En gaan we afsluiten met een pianostuk van Robert Schumann. De vogel als, pro, als profeet. Martin uh, heet die man? Oh ja. Stadveld speelt piano. En nu eerst het NOS nieuws van...